Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. De Br gisteren in het zuiden van Afghanistan werd vermist, is dood teruggevonden. Een legerpatrouille die naar hem zocht heeft hem gevonden in de provincie Helmand. Hij was doodgeschoten. Taliban hebben gezegd dat de militair is gedood tijdens een vuurgevecht. ISAF ontkent dat er een vuurgevecht is geweest. De militair had zijn basis alleen en te voet verlaten. Waarom is onbekend? Precieze omstandigheden rond zijn dood worden nog onderzocht. De dood van de militair komt op het moment dat premier Cameron in Kabul arriveerde... om de Afghanen te complimenteren met de verbeterde veiligheidssituatie... en om aan te kondigen dat er honderden Britse militairen worden teruggetrokken. Nederland en Vlaanderen gaan de internationale markt op als één economische regio, de Delta-regio. Premier Rutte en de Vlaamse minister-president Peters hebben daarover afspraken gemaakt...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 Yeah. Alex, yes. fiets, Kelly, Roland, genieten van, en we zijn zo bij jullie terug. Shoot I'm mm -hmm. Rustig de uitzending beginnen. Want het is alweer tijd voor een knockout event, dames en heren. Op deze. Welke dag is het? het of maandag. Of maandag? <laughs> Op deze maandag. Jullie lol. Het is altijd maandag. En we gaan beginnen. Ja. Yeah. Deze week van Independence Day. 4 of July. Mag ook. Wat wil je zeggen? Ja, wat zeg Lekker uh, nummertje. Goeie filler. Ook wel een leuke openingsfiller. Deze uh, is trouwens wel, is een goeie, is wel een goede filler voor Raar waar. Van wie is die? HCDC. Deze, Deze? Nee, remix. maar iemand heeft hem gemixt. Een remix, ja. Ja, dat Nee, die, die heb ik van internet afgehaald. Ah, we zijn internet zijn weer illegaal bezig, Internet. Nee, hoort nee, allemaal. Maar, we zijn weer begonnen. We hebben het, we het allemaal Een we we hele mooie knockout event met de knockout crew. Ja. Yeah. Kevin Marcus. Yeah. Joost van Dam. Goedenavond. En Robbie Brouwer. Yeah. Ja, je wou je hier. eigen naam niet zeggen, hè? Nee, dat wil, wil ik graag <laughs> genoemd worden. Ja, dat snap ik. <laughs> en Robby Brouwer. Ja. <laughs> Jullie hebben een leuke ramar. Ja, zeker. Die ja. gaat er beginnen. Ja, ga jij aan Moeten we tossen? Ja. Oh, wacht, ik pak ik even een muntje erbij. Jee, ja, Joost begint. Nee, een mooie kop of munt. Kop of munt. Doe maar maar een briefje met 20 wat erin zit. <laughs> kop op kop. munt. Ah, het is kop. Nou, nah, de beginning. Kijk, Kevin gaat beginnen met een mooie Ramazanboze. <coughs> Menselijke navel telt 1400 verschillende bacteriën. Lekker. Hey. Een onderzoek van het Australische Belly Button BioDiversiteit Project. Zit <laughs> terecht yes. hoor. Heeft aangetoond dat er 1400 verschillende bacteriën in de navel van de mens worden. Bonen. Meer dan 600 daarvan zijn er waarschijnlijk soorten die we nog niet kennen. Daarmee is de navel van een soort tropische regenwouden van de menselijke anatomie. Want in de verschillende huidsflappen leven ongetwijfeld nog meer beesten die nog nooit een daglicht hebben gezien. Gadverd. De, de Australiërs gaan door met het verzamelen van navelsmurrie van vrijwilligers in de hoop een compleet overzicht te krijgen van alle bacteriën die in, in je allereerste litteken leven. Zo meldt de populaire wetenschappelijke site FECK. Fag. Homo. Oh, staat voor faggot. Ja, dat is toch niet... Nou, als je zit te eten, smakelijk eten. Nou, uh, half tien nog. Uh, nou ja, je weet wacht het. Wacht even Of je oh. moet gewoon dit doen met je navel. Precies. Uh, ik vind het behoorlijk smerig. Maar oké. Dus je, in je navel zit gewoon genoeg bacteriën. Ja. Hij oh, staat uh, okay. ook op, uh, Twitter. Ja, dan op Twitter. Ja, we hebben even iets op Twitter. Weet je, je waar sneller. het tijd voor is? Een uh, navelshot. Dus vlug, vlug die <laughs> avond <avel> met drank <laughs> ja, Joost. Oh, Joost Lekker met me, 16 honderd parkeren maar liggen God, Alsjeblieft hou planker, op. Planken, ga planken jongen ja. Ja. <laughs> zitten we over Twitter? Wat? Die politie hè? het is ook echt niet te geloven Ze doen altijd maar stoer, dat ja, komt op Twitter tweet binnen Oké okay. Ze doen altijd zo stoer tegen jongens van 14, 15 maar echte criminelen laten ze lopen Nou ja, je zal het maar zijn Ja, je zal het maar hebben ja. Goed. Nou, Joost, kom op. Scholieren geschorst om radioacties. Ja, een VWO leerling is geschorst omdat ze een docent had opgegeven voor de verkiezing de meest slaapverwekkende leraar. Hoewel de leraar de verkiezing won, kon de schoolleiding van het Mill Hill College in Goirle niet lachen om de actie. Radio 58 wilde met de actie de nieuwe film Bad Teacher promoten. Wie de meest irritante of slaapverwekkende docent met de meeste stemmen en de uh, meest originele omschrijving had aangedragen, mocht met de hele klas naar de film, meldt de telegraaf. De docent van het Milhill College won de verkiezing, maar de rector is niet over te spreken. Dit was geen grap meer, zegt de docent. De docent was behoorlijk gekrenkt en aangeslagen. Dat ging ons te ver, vertelt de rector Karin Zandbergen. Dus hey, Gdewer. Zandbergen? In de krant zei ze dat. Maren Veldmeijer van Radio 538 vindt de reactie wat flauw. Wij betreuren het dat de school deze actie niet zo, uh, zo serieus heeft genomen door de leerlingen te schorsen. Ja, ja, dat kunnen wij misschien ook best... wel eens doen. <laughs> Wil je geschorst worden? Neem contact met ons op. Wij doen ons best voor jou. Maar het is toch een beetje kansloos als zoiets gebeurt. Op, ja, ik vind zeg. het een kansloze school. Kevin, gooi, gooi jij de laatste week hier oh, even doorheen? Shit. Dat is een hele slechte, trouwens, hele slechte promotie voor het Mill College. Ja. Dus niet naar het Milhill College gaan. Niet doen. Maar zitten Gooirollen. Deze is ook niet goed. Goggelen. Gooirollen. Maar uh... Kevin, <laughs> deze is wel uh, leuk. Vertel, vertel. Nou, ja, let op. Oh. Let op. Vader gooit kindje uit rijdende auto. Zo. Dan moet je wel helemaal van je kind houden. Michael in het Amerikaanse Jackson, Texas heeft een man zijn vierjarige zoontje in het holst van de nacht uit zijn auto gekieperd. Terwijl ze op de snelweg reden. Het kind had blauwe plekken in zijn nek en meer dan 500 kaktusnaalders in zijn lichaam. Zijn vader Carlos Rico, 22, beweert in opdracht van God te hebben gehandeld. De kleine Angel Flores Rico werd pas na meerdere uren te hebben rondgerijden gevonden. Het kind was doodsbang. Hij heeft geen woord tegen me gezegd. Vertelt de vinder in de klant. Elbin Reporter Nieuws Tegen niemand zei hij iets De man bracht het kind naar het ziekenhuis waar hij verdoofd werd om alle naalden uit zijn lichaam te halen Dat is niet te geloof 500 kaktusnaal De 22-jarige Carlos Rico werd een uur nadat de kind, na het kleine jongetje was, was gered gearresteerd Rico verklaarde dat hij een lubok naar Saginwee reed toen God hem vertelde dat hij naar een jongetje moest burgen en uit een auto moest gooien Oh wat een lul de twee waren op weg naar een familielid. Toen Rico daar zonder zoontje aankwam, belde de familie de politie. Rico werd beschuldigd van poging tot moord. De kinderbescherming ontfermt zich over het kind. Zo, dat is best wel het heftig. Het is allemaal een beetje raar. Maar waar. Dat zeker. Maar dan gaan we lekker luisteren naar de Dezzled Kid. Om hierop verder te gaan. Nou, lijkt me Dezzled. leuk. Met Yes, No, Maybe, I Don't Know. En we zijn zo terug met... Het volgende item. Kijk... Dat los je goed op Joost. so many things I want to do. Aim for the stars. Land on the moon. Ja, ja, oh wacht, ik gooi er een leuke in. Want dit is een echte foute filler. Dan moet je maar gewoon. Ik heb geen zin om Mario te spelen. Stetter, stetter ja. Ja, ja. ja. Dan kan ik nog wel ineens zin hebben om Mario te gaan spelen. Want maar dan uh, komt hij stetter. Nou ja, dat is waar, dat is waar. Ja. Leuk man, dit is de filler van onze stoppen van deze week. En ja, hij, is, hebben we. hij is weer lekker fout. <laughs> hij is altijd tijd. Linda, Roos en Jessica met Ademnoot. Nee. nee, dat meen je niet. Dat meen je niet. Nee. Nee. Ja. nee. Het <laughs> ja, <dat> is gelukkig. <laughs> Jezus. Zo, nou dat kan er ook weer in. <laughs> ja, dus we gaan Linda, Roos en Jessica luisteren met Ademnoot. Nou, veel plezier, mensen. Ja, weet je het zeker? Nou ja, Hier heb ik gekozen. Oh, jezus. Hallo? Leuk. Niet zo'n goede kwaliteit, maar het is iets. Dit is gewoon niet normaal meer. Dit is gewoon niet lock te event. Ik nee. komt gewoon in de eh, Dit is gewoon de laterastop. <laughs> nou ja, Radio, is, uh, radio 2 die 35% Nederlands muziek moet uh, oh ja, Weet je al, dat is zoiets. Het ja, is een beetje <laughs> uh, Noord-CFM of zo. zoiets. Dat is heerlijk. Ja, we ja. gaan lekker verder met Jonathan Jeremiah. Met fan.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 And then necessities: ask Mrs. Wash to feed the cat. Call and Tate, tell him that I'm going home where my people live.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 Yeah That's what I would Het is even uh, acuut, zeg. Ja, ik je niet op voorbereid. Heerlijk is dat, hè? Godzamer. Precies meteen. Uh, Man! Stop, knal! Oh, nee. Oeh, maar goed, hey. Heel eventjes die van Kevin Doe. Wat is dit dan Oh, nou no, no, no, no, niet. Nee, doe, wacht, wacht, doe, doe, doe een effect. Doe een effect. Doe nee. effect. Ah. <laughs> <laughs> doe jij dat nou? Op de computer ook. Nee, maar op zijn laptop. Je hoort ja. het via je microfoon. Ah, speaker. Via ja, de microfoon Het is een speaker, joh Ja, het is een speaker Hey, joh, leo. Hey, ja, joh Hey, pop Hey, ja, Hey Hebben we die niet toch gedaan? Nee, man Ja Dat is filmetje Oh maar... Het is het moment van appelgraaien. Ja, Joost, jij zal het meenemen. Nee, ik zei. Dat. <lacht> nou, ik heb, ik heb trouwens genoeg meegenomen. Maar uh, we hebben geen kandidaten. Nee, er is helemaal niemand. Buiten ook niet. <lacht> het is uh, doodstil dood op straat. Wacht. Mm. Wat ga je doen? Geen bellen? We gaan bellen. Het is dus een minuutje. Maar waar niet? Naar wie? Ik heb geen idee, maar ik neem aan dat ik denk dat hij nu op de, op de speaker gaat zometeen. En dan gaan we horen met wie we gaan bellen. Hij is iemand aan het bellen, gaat hij al over? Je moet ook nog een knopje indrukken. Dit is het drank- en spijslokaal Laurel. Ah, oh, jammer. Volgens mij is dat de voorspelling. <laughs> ik denk dat ik weet wie het was. Oh, dat was Hardy. Was dit uh, sluipreclame? Nee, ik zat te denken van... Hé. Uh... Hey. Ja? Jij zat te denken het van... Het klokje van gehoorzaamheid, dat tikt. Ja, het is pas kwart voor. Oh, ja. ja. Maar, uh, hoe heet dat? Ik zat te denken. Jullie kennen Rico toch wel? Die gekke ja. rode? Ja. Ik Rico? dacht, misschien, misschien gooien we die even... In de uitzending. Wacht. Wat <laughs> ik weet wel wat leuks. Want we doen het gewoon via de telefoon. Oh ja. En dan gaan wij zeg maar uitleggen hoe, uh, hoe het eruit ziet zeg. Maar. Ja. En dan moet hij draden. Ja. Ah, dan nemen we makkelijker. Dan nemen we gewoon die, wat, die, die ding dat daar staat. Praat even door. Ik ben er ja. even op. We gaan even. Uh, dat is een goed idee. We ja. gaan het ja. over hebben Kevin. Over jou. Oh. Hoe, hoe is wow. het Joost? Goed. En met jou? Ja lekker. Ja. Hier, Robby schiet niet op hè? Nee. Het is altijd het zon, zo lang. zo lang. Wat moeten we het nou over hebben, Robby? Geef eens een onderwerp dan. Ja, hey, ik uh, hoor een telefoon afgaan. Het uh, is Rico. Ja, goeiemiddag. Hallo, Rico. Rico, neem ze op. Ah, ja, die denkt ook. Ja, vissen goren. Ik ja, dacht er ook aan. Uh, nou, oké. Okay. Weet je wat, we, we geven wel gewoon een paar aanwijzingen. En dan zorgen we dat we wel wat binnenkrijgen via Twitter of via ja. telefoon. Ja, we geven een paar leuke aanwijzingen. Zullen we deze nemen? Jij beschrijft ze ook op toch? via Twitter, dat de mensen het kunnen lezen. Ja, het is, een, uh, het is een beetje Oeh. een uh, rechthoekig... Uh, ik vind beetje... dat ding leuk. Ik vind het een leuk ding. <laughs> ja, vind jij het een leuk ding? Ja. Dus ja, ja dat gebruik ik wel het graag. Het is... Toen ik erachter kwam, was het echt een openbaring. Ja, dat is waar. Het wordt gebruikt hier in de studio. Je kan, oh, hij staat niet aan. Anders kan je bijvoorbeeld dit. Dit, dit kan je ermee. Mee. We gaan even willekeurig iets zoeken. En dan ga ik op het knopje drukken, want dan speelt hij namelijk af. Het, heeft, gewoon, dus, het heeft dus knopjes. Het heeft knopjes en niet zo'n beetje ook. Het zijn, ik ga ze even vertellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Probeer het eens. 18, 19, 20, 3, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 32, 33, 34, 35 knopjes heb hij. Ik ga even op wacht play. Even, wacht even. even, hij heeft een play knopje. Ik ga even... Volgens mij zijn de batterijen leeg. Is het wel voor de goede? Dan druk jij maar op play, want mijn play doet het niet. <laughs> Dit kun je ermee doen. Tonight. Je hebt hem niet aanstaan, pik. C. En heel veel zomerhit. Dit is ZFM Zandvoort Nou dat kan je dus onder andere met die afstandsbediening Heb jij hem opgeschreven, opgeschreven Wat Jesse. een sukkel ben je ook Je zegt het gewoon Nee. Oh okay, dus we krijgen wat we toch nooit een. Uh, ah. Als krijgen we toch een pak nooit wat in de Ik heb een nieuw voorwaar. Uh, dat kun je dus met die anders Ja, maar anders krijgen we toch nooit iemand in de uitzending. Oké, okay, ik heb hier wat. Wat is die? Dat is uh, een. Uh... Het is bruin. Zal ik het weer zeggen? zo Er zit zelfs een rubbertje is in. Het is, ja, er, uh, nee, dit is zo fout. Er, dus, zit, een er zit een gat raten. in met een rubberen ring. <laughs> er zit een gat in met een rubberen ring. Dus je kan er wat in stoppen. Dus het is geen condoom, want daar ja, er zit wel. Ja, daar een... zit ook een rubberen ring in, ja, maar, maar dit maar is van gat. karton. Oh, het is van karton. Je stopt het ergens in. En als je, als je dan zeg maar gaat zuigen. heeft het vangt heeft het iets op. Rara, ra, wat is het? Als je zuigt, vangt het iets op. Wat is dit voorwerp? Het is voorwerp? geen condoom. <laughs> Kijk daar op zuigen. Sorry. Ja, het ja, <laughs> is zo lekker fout, hè. Je kan eruit zagen. Kevin, ja. je, Kevin kan, je, kan, je kan er lekker aan zagen. Als je zuigt, dan kun je er iets mee opvangen. Dus ja. gooi die erin. Op oh. de Twitter, Kevin. Die is voor jou. Ja, Kevin. Het raadje Oh, nu, raadje nu mag, nu mag ik weer de vieze dingen doen. Ja, dan krijgen wij tenminste niet, geen gezeik. Eh, uh, appelgraaien. Appelgraaien. Zet je radio in het veld. Voor zon, Zee. En heel veel zomerhit. Dit is CFM Zandvoort. God, waarom doet hij altijd? Dit is CFM Zandvoort knockout FM je? je kan. Ik, als je, als je ermee zuigt, maar je gaan je dit op komen. Twitter terwijl mijn collega's dit even verder uh, allemaal discussiëren. Oh, we zijn ook een ja, ja, ja, ja, ja. Kijk, ik gooi hem er gewoon uit. <laughs> nee, oké. Okay. Uh, hoe heet het? We gaan, uh, mijn nou. collega's gaan lekker verder. Je, uh, uh, uh, ik gooi duikt? het volgende nummertje erin. Ja. van? Ze geven steeds meer hints. We gaan lekker naar luisteren naar Bluff met Betere. ik je blijven zeggen.